Het weer. Vanmiddag in het westen en noorden af en toe zon. In de rest van het land zwaar bewolkt. Het is een graad of negen. Morgen droog, zonnig en zo'n twaalf graden. Dit was het NOS-Jonaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij, jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. ZFM. Met nu ZFM Klassiek.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 geluisterd naar een uitvoering van de complete Vuurvogel van Igor Stravinsky. De uitvoerende waren het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Bernard Heiting. We hebben nog wat tijd over voor een mooi lied van Edward Griek. Uh, mijn oors is niet zo goed, maar het heet Vet Getchelbecken en het gaat over een... Uh,